Italië krijgt waarschijnlijk voor het eerst een vrouwelijke premier. Bijna alle stemmen zijn geteld. En Giorgia Meloni is met haar radicaal-rechtse partij de grootste. Die partij is onder meer tegen abortus en meer rechten voor LHBTI'ers, vertelt correspondent Helene Daans. Op campagne is zij wel fel geweest, maar heeft ze ook gezegd dat ze eigenlijk geen wetten wil terugdraaien. Je moet weten, abortus, uh, homorechten, euthanasie, dat zijn dingen die in Italië al vrij conservatief geregeld zijn. En de verwachting is in elk geval in de beginperiode van deze regering dat daar in elk geval niks in zou schuiven, maar dat er ook niet meteen iets teruggedraaid wordt. Wielrenner Mathieu van der Pool gaat in hoger beroep. Hij moet een boete van 1000 euro betalen omdat hij dit weekend in een hotel in Australië een meisje heeft geduwd. Van der Pool was daar voor het WK op de weg. Hij ging zaterdagavond vroeg naar bed om fris aan het WK te kunnen beginnen. Maar dat liep anders. We hadden een paar luidruchtige buren en uh, ja, ik was daar wel een beetje klam in al een tijd. Dus... Uh, dat is een beetje gescaleerd en uh, ja, die hebben de politie gebeld en ik ben meegenomen naar, uh, naar het bureau toen. Van der Poel kon nog wel van start gaan in de wedstrijd, maar hij stapte al vroeg af. Zo, er wordt te weinig geplonst. Steeds meer kinderen stoppen met hun zwemles als ze hun A-diploma hebben. En daar is de reddingsbrigade niet blij mee. Want om echt goed te kunnen zwemmen moet je nog veel langer oefenen. In zeezwemmen bijvoorbeeld is eigenlijk pas veilig vanaf je C-diploma. Volgens de reddingsbrigade ligt het vooral aan de ouders. Veel zijn er na het eerste papiertje wel klaar mee om hun kind iedere keer naar zwemles te moeten brengen. Het weer, nou een stralend weertje, maar het zijn helaas wel regenstralen. Morgen krijgen we opnieuw veel nattigheid bij een gat of 13. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Her van de Hart van de ANWB. De A10 Watergaasmeer, de nieuwe meer tussen Landsmeer en de Koentunnel, staat 3 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. I'm gonna you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 En wie zijn wij? Nou, tegenover mij zit uh, Benno Veugen. Goedemiddag, Benno. Hé, hey, Robby. Ja, Zo. we zijn er weer. Gezellig. De week weer overleefd. Nou, nauwelijks. Nauwelijks. Ja, ik kom net van het zuurstof <laughs> af. Oké, okay, nee, dan is het goed. Ja, want uh, er waren wat problemen, hè? begreep ik. Ja, er waren wat problemen. Ongelooflijk. Maar, ja, ongelooflijk. Maar het is allemaal opgelost. En uh, we leven weer. En we gaan dit eerste uur... Ja, we gaan eigenlijk het hele programma van ons gaan we een beetje omgooien. En dat komt omdat we vandaag weer aan de voetbal gaan. Eindelijk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 Right then and then I didn't care Ik uh, heb vandaag zin in uh, muziek uit uh, de jaren 80. Dus uh, die gaat okay. uh, veel langskomen, Benno. Lekker. Nou, ja, zeker. Gezellig. Want we hebben ook nog een uh, nederpopplaatje uit diezelfde uh, periode. Oh. Oh, Volgens ja. mij zong uh, jij hem net. Al, althans, het leek er een beetje op. Oh. Ik denk, uh, die plaat kan ik wel gaan draaien. Hier is uh, Hans de Boy met uh, Annabel. Iemand zei: Dit is Annabel. Ze moet nog naar het station.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 Uh, talloze inspirerende workshops uh, zijn er. Uh, uh, vrijdag was er een workshop uh, over uh, waterstoftechnologie. Ja, en, heel uh, belangrijk. En uh, nou, daar kwamen alle grote jongens van Shell en uh, nou, ja, al die bedrijven die daarbij betrokken zijn. Die kwamen helemaal naar Zandvoort om uh, uh, er eens over een boompje op te zetten. En, um, dus. Um,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 sprak met Maarten Pompen, Mr. Electric himself... en Maarten is de eigenaar van uh, EV Experience. Als we het uh, gesprek voeren, dan is het uh, zo dat er hier aan de gang is... een dag van uh, de heer Blekemolen, of vader en zoon Blekemolen... Zonen, over uh, het race op het circuit. Maar er is nog iets anders aan de gang... Uh,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 Zo dadelijk praat Jaap Koper weer verder met Maarten over het weekend hier op het Sikwi. Maar eerst nog even lekkere muziek. We hebben deze uitgekozen uit de jaren 70. Delegation and Where is the Love".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 Houston. hoor je met uh, Where is the Love? Ja, we gaan weer uh, naar het circuit uh, toe. Uh, Benno, wat... Uh ja, dit weekend alles elektrisch uh, daar. Ja. ja zo uh, hebben we de Formule 1 op het uh, circuit. En, uh, nou ja, precies. Zo zitten we weer in de elektrische auto's. Maar niet alleen auto's, hè? Nee, fietsen en steps en scootertjes. En, nou ja, dat, dat soort werk allemaal. En uh, misschien nog andere technische snufjes... wat je daar uh, kan zien en meemaken. Zeker nou. Uh, uh, Jaap Koper, die was daar van de week. En hij sprak met uh, Maarten. Dat is kant van het verhaal... Maar...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 Ik ben niet hier om de discussie voor het circuit te voeren. Van, uh, of inderdaad of tussen politiek en hoe moeten we omgaan met het circuit en geluidsdagen.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 Een mooi weekend met uh, alleen maar elektrische voertuigen. Dus uh, van een fiets tot aan een auto en uh, noem het maar op alles ertussen tussendoor. Tractoren ook. De ja, stelwagen, bestel. dat wel. De stelwagen. Ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Lekker muziek onderweg. De Blauw Monkeys zijn hier. Het doesn't niet zo zijn. way. Just count the hours. When your bed is made, then baby it's too late. Yeah. There's no hope for a hundred giants. Whose joker is wise. They take all hope away. And by the end of the day, well, I just about had enough for the sunshine. Hey.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 We eindelijk weer beginnen, dus uh, de heer van NTS uh, Zandvoort uh, mag op daarop daar op uh, aan de bak. De eerste tegenstander uh, komt uit uh, Edam, dat is uh, de groep uh, EPC. De wedstrijd begint om drie uur en een live verslag daarvan uiteraard bij ons. Maar eerst hebben we onder meer het uh, weerbericht. Benno, heb je goede berichten? Nee hè?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 Um, en dan nog een kans van 20% kans op de zon. Verder uh, de wind uh, is uh, maandag 6 boven. En dinsdag 5 boven voor. Dus maandag wordt echt een gure, bijna herfstachtige dag, denk ik wel. Geffen, ja. Daarna wordt het beter. Uh, woensdag nog maar 10 mm water. Uh, dat, is... oh, dat valt mee. Dat, dat valt mee. Uh, dat is...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 Um, um, andere verplichtingen hebben en dus dat, ja, het is niet, niet vanzelfsprekend dat we er uh, twee, weken per jaar uh, zijn nee, oké okay. hey, um, het is een vereniging hè? de Sandvoors de Sand Dennisbrigade. Ja. hoe, uh, hoe staat het met de leden?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 Ja, dat, dat hopen wij ook. Okay. We, we gaan elkaar vast en zeker nog spreken. Dat lijkt me heel verstandig. Dankjewel. Hartstikke mooi. En uh, Ernst heeft weer uh, heel enthousiast verteld... over de regisbrigade en uiteraard uh, de expositie, uh, Benno. Ja, ja, ja dit, wat, ik vind dat ze het heel slim gedaan hebben. Omdat je het gewoon... Uh, je kan het gaan bekijken wanneer je wil. Want het is helemaal niet aan